1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Toestand Nelson Mandela ernstig, maar stabiel. Reizigersorganisatie wil Europees onderzoek naar de NS... en manifestaties in Londen voor betere armoede en hongerbestrijding in de wereld. Het weer, steeds meer zon, maar ook nog enkele stapelwolken. Alleen langs de noordkust blijft het langer bewolkt. Het wordt 14 graden op de Wadden en 19 op de Zeeuwse stranden bij een stevige wind. In het Middelland wordt het 22 tot 26 graden. Morgen ook eerst bewolkt en later meer zon. Maximum temperatuur morgen 23 graden. De voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela is vannacht weer opgenomen in het ziekenhuis. Hij was al een paar dagen ernstig ziek. En toen zijn toestand verslechterde, vonden de artsen het verstandig dat hij naar het ziekenhuis ging. Dat meldde vanochtend de woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Zuma. During the past few days, former president Nelson Mandela has had a recurrence of his lung infection. Dit was being de at home by the doctors, but in the early hours of this morning, around 1:30 a.m., his condition deteriorated to the point where the doctors felt that he should be immediately hospitalised. Anders, de woordvoerder van president Zuma. Kosvenant Ellis van Gelder, Ellis, wat is het laatste nieuws over Mandela? Ja, eigenlijk is er heel weinig nieuw. Voor zover we nu weten is een situatie onveranderd. Wat dus inderdaad betekent dat het uh, ernstig is en stabiel. Ja, en dat doktoren natuurlijk alles aan doen om uh, Mandela beter te maken. Ja, een uh, longontsteking hoorden we net. Hè. De vorige keer dat hij met spoed werd opgenomen, was dat ook zo? Dat is dus duidelijk een, een zwakke plek bij hem. Ja, absoluut, absoluut. Nelson Mandela heeft tuberculose opgelopen terwijl hij gevangen zat. Ja, en eigenlijk sindsdien is dat uh, dus een zwakke plek. En eigenlijk vooral het afgelopen half jaar is dat een kwaal dat de hele tijd weer opspeelt. Uh, ja, begin april is hij nog ontslagen uit het ziekenhuis. Vorig jaar december lag hij ook voor dezelfde kwaal in het ziekenhuis. Ja, en nu speelt het dus uh, weer op. Ja, en voor een broze man van zijn leeftijd uh, is dat uh, erg ernstig. Ja, het is dus zoveel als ziekenhuisopname. Hoe reageren de Zuid-Afrikanen Zuid erop? Ja, ze, ze hopen natuurlijk dat hij zich er weer doorheen slaat. En omdat hij natuurlijk al vaker is opgenomen, ja, is er toch een soort van optimisme. Van misschien redt hij het deze keer ook wel. Ja, ze willen deze vader van het democratische Zuid-Afrika natuurlijk zo lang mogelijk nog uh, bij hen houden. Maar ik voel ook wel steeds meer een soort van berusting. Ja, dat Mandela een oude man is, dat hij broos is en fragiel. En er wordt dus niet alleen maar gebeden voor een herstel van Mandela, maar ook dat hij vooral niet onnodig moet lijden. Nee, is het wel groot nieuws in Zuid-Afrika? Alle tv-zenders weer in rep en roer? Ja, alle tv-zenders absoluut in rep en roer. Ja, er zijn, zijn tv-zenders ook bij het ziekenhuis in Pretoria. Althans, het ziekenhuis waarvan we dan denken dat hij is. Want hij is twee keer in verschillende ziekenhuizen opgenomen daar. Er is ook media bij zijn huis hier in Johannesburg. De gekte is wel iets minder. En ja, hier ook het ANC en ook de woordvoerder van de president... roept Zuid-Afrika op en ook de media om toch ook vooral... te denken aan de privacy van de familie van Mandela. Ja, en dat er dus niet één Mediaspectakel moet worden. Maar ja, eigenlijk is dat toch een soort van onvermijdbaar, met iemand van mandela statuur. Dankjewel, Alice van Geld. Op de islamitische scholengemeenschap in Ibben Galdoen, in Rotterdam, is mogelijk nog een examen gestolen. Volgens de politie loopt er een onderzoek naar onregelmatigheden. De politie doet verder geen mededelingen, maar volgens het AD gaat het nu om het examen Engels. Vorige maand werd het VWO-eindexamen Frans online gezet... waarna het examen werd uitgesteld. Zo'n 17.000 leerlingen moesten het examen een dag later afleggen. In die zaak werd een 22-jarige Rotterdammer opgepakt. Reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV... wil dat de Europese Commissie een onderzoek start naar de NS. De spoorwegen zouden illegale staatssteun hebben gekregen... voor de exploitatie van de Vira. a Rieke Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV, goedemiddag. Goedemiddag. Illegale staatssteun, ja, wat bedoelt u daarmee? Wat wij daarmee bedoelen is dat de toestemming om op de Algesnaarrijstlijn te rijden, een concessie, die is geveild, die is bij Oppot verkocht. De NS was de winnaar van die veiling. Sindsdien heeft de overheid het bedrag dat de NS moet betalen daarvoor stelselmatig verlaagd. Dat is staatssteun en bovendien is het zo dat de NS nog niet één dag aan de concessieafspraken heeft voldaan. En gisteren is duidelijk geworden dat de NS dat ook de komende jaren niet gaat doen en dat wordt op dit moment gedoogd door de Nederlandse overheid... en het niet hoeven rijden, het niet hoeven doen van wat je belooft... Uh, ook dat is in geld uit te drukken. En ook dat betekent uh, illegale staatssteun. Maar ja, de NS kan daar niet zoveel aan doen, hè, want de treinen deugen niet. Nee, dat is niet helemaal waar. Het kopen van de verkeerde trein, het kopen van een zo, goed mogelijk, zo goedkoop mogelijke trein, dat is het ondernemersrisico van de vervoerder. En daarmee is de NS niet vrijgepleit van de plicht om te zorgen dat het gebeurt. Als ik een brood bestel bij de bakker, hoeft de bakker ook niet aan te komen met het verhaal dat hij een probleem heeft met de leverancier van de oven, om maar eens wat te noemen. Ik wil gewoon mijn brood en de overheid dient erop toe te zien dat de NS gewoon doet wat is afgesproken. Ja, en Wat verwacht u dan van zo'n onderzoek van de Europese Commissie? Wat wij verwachten is, en wat wij hopen, is dat de Europese Commissie zal zeggen dat dit niet in de haak is. De Europese Commissie kan dan ons land boetes opleggen, flinke boetes ook. Maar waar wij op hopen natuurlijk, is dat op het moment dat de Europese Commissie zegt, dit deugt niet, dat de overheid alsnog de stekker uit de NS-concessie trekt en op zoek gaat zo gauw mogelijk naar een spoorwegmaatschappij die wel in staat is om de Nederlandse reiziger en ook de belastingbetaler die 7 miljard neer heeft geteld voor die snelheid. Te bieden wat was afgesproken. Zijn dat soort bedrijven hoor, die dat kunnen? Ja, hoor, die zijn er. Ik bedoel, de Fransen kunnen dat heel goed. De Duitsers kunnen dat heel goed. En zelfs de Japanners. Want Japan is uh, tenslotte de bakenmat van de hoge snelheidslijn. Er zijn ondernemingen zat die dat gewoon prima kunnen. Dank, Rieke Spitters van de Maatschappij voor Beter OV. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Londen zijn vandaag diverse manifestaties... met als thema armoede en hongerbestrijding. In 2005 hebben de leiders van de G8-landen afspraken gemaakt... over het terugdringen van armoede en honger in de wereld. Maar volgens de deelnemers van vandaag is daar weinig van terechtgekomen. Consulent Anne Sane is erbij. Anne, je staat, als ik het goed heb, in Hyde Park. Is het daar al druk? Nee, het is nog niet bepaald druk, maar langzaam druppelen de eerste deelnemers wel binnen. Ik zag net nog een aantal jongeren met opgerolde spandoeken voorbij komen. Het terrein is namelijk nog maar net geopend, want de meeste vrijwilligers van hulporganisaties en kerkelijk leiders zijn op dit moment in Westminster, waar de aartsbisschop van Westminster een dienst heeft geleid. En zo dadelijk zullen ze lopend op weg gaan naar Hyde Park... Uh, waar de manifestatie dan echt uh, van start zal gaan. Ja, Het gaat dus allemaal over armoede en hongerbestrijding. Wat is, wat is de belangrijkste kritiek van de deelnemers? Uh, de grootste kritiek die hulporganisaties hebben is dat... Uh, ook al is er vooruitgang geboekt op het gebied uh, van armoede in de wereld. Uh, de problemen zijn nog lang niet opgelost. Uh, in 2005 zijn er doelen opgesteld die uiterlijk tien jaar later in uh, 2015 dus uh, um, gehaald zouden moeten zijn. Uh, een van de belangrijkste daarvan is uh, honger en armoede in de wereld oplossen. En dat is natuurlijk nog niet gebeurd. Uh, we kunnen het nog wel halen, zeggen de samenwerkende hulporganisaties. Uh, maar er moet uh, aandacht voor blijven bestaan. Uh, en uh, dit jaar gaan ze ook nog eens een stap verder. Ze willen de oorzaak van armoede aanpakken. Ja. Um, het tegengaan van belastingontwijking van grote bedrijven bijvoorbeeld. Um, David Cameron is het daar trouwens mee eens. En hij heeft ook al beloofd om uh, deze wereldproblemen aan de orde te zullen stellen tijdens de G8 uh, over een kleine week. Ja, die manifestaties gaan de hele dag door. Wat staat er nog meer te gebeuren? Uh, ja, zometeen komen de deelnemers dus aan hun Hyde Park. Uh, vanmiddag zullen er toespraken gehouden worden door beroemdheden en, en leiders zoals Bill Gates en David Beckham. Uh, en ook heeft David Cameron beloofd een vergadering te houden met hulporganisaties en grote bedrijven... om nou ja, problemen zoals ik net al zei, uh, zoals belastingontwijking, aan te zullen kaarten alvast vooruitgaand aan G8. Dankjewel, Anders Samen in Londen. De FNV heeft het kabinet gewaarschuwd dat het niet moet tornen aan de afspraken in het sociaal akkoord over de WW. FNV-voorzitter Heerts deed dat in het TROS radioprogramma Kamerbreed. Als men bijvoorbeeld weer terugvalt op de optie om het tweede jaar van de WW, de werkloosheidswet, op bijstandsniveau te zetten... Dan is het klaar. Want we hebben een afspraak dat het tweede jaar gewoon loongerelateerd... met andere woorden op basis van je laatstverdiende loon met een percentage uitgekeerd wordt. Want dan valt men terug op uh, iets wat we hebben afgesproken. Nou, u, dit is een voorbeeld die raakt rechtstreeks een, het hart van het sociaal akkoord. In het regeerakkoord staat dat de WW in het tweede jaar wordt teruggebracht tot het niveau van de bijstand. Maar in het sociaal akkoord van april is die afspraak aangepast. Eerder deze week zei VVD-fractievoorzitter Zijlstra... dat het kabinet bij extra bezuinigingen moet snijden in de zorg, uitkeringen en toeslagen. Hij zei dat hij vindt dat de uitkeringen niet moeten worden verlaagd. Een steekpartij vannacht in de Rotterdamse wijk Kralingen. Daar zijn bij zijn twee gewonden gevallen, zegt de politie. Een man en een vrouw zijn daar zwaar gewond geraakt op een uurtje of één uh, volgende ochtend. Uh, de toedracht is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk is er sprake geweest van een beroving... De vrouw van 29 raakt het levensgevaarlijk gewond... en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man van 30 is buiten levensgevaar. De slachtoffers komen allebei uit Rotterdam. Volgens de politie zijn de twee daders na de steekpartij gevlucht. Sport. De voetballers van Jong Oranje spelen morgen in Jeruzalem... tijdens het Europees kampioenschap hun tweede groepswedstrijd tegen Rusland. Jong Oranje versloeg eerder Duitsland met 3-2... terwijl Rusland met 1-0 ten onder ging tegen Spanje coach Korpot kijkt nog even terug op die belangrijke overwinning. We zijn natuurlijk allemaal heel erg blij, omdat het de eerste keer sinds 20 jaar dat we een Jong-Duitsland hebben gewonnen. Dus dat is ook wel heel bijzonder. En als je dan ziet hoe het is gegaan, hè, met een, een zeer bijzondere stand, een bijzondere scoreverloop, 2-0 voor, 2-2 en dan in de laatste fase nog 3-2 winnen. Dat ja, mooie kan eigenlijk niet. Even de hotline met Indonesië, is die al gebruikt? Nee. is het gewoon een felicitatie geweest of zo zoiets? Wel, ja, ik heb al uh, WhatsApp en, uh, en SMS gekregen vanuit Indonesië, maar voor de rest is er een hotline, want. Uh... Zij gaan hun eigen gang daar en ik ga hier mijn eigen gang, want uh, dat misverstand wil ik toch een keertje uit de weg ruimen. Het is helemaal niet zo. Er wordt helemaal uh, ook geen enkele invloed geprobeerd uh, te krijgen. Dus, uh, maar er is toch wel belangstelling, gewoon een leuke belangstelling? Nee, een leuke belangstelling is er zeker. Ze zijn heel uh, geïnteresseerd en dus heel Ine Indonesië heb ik begrepen, want heel veel mensen hebben daar ook gekeken naar die wedstrijd. En dan op naar Jeruzalem, wat een bijzondere stad is. Dat, dat, dat is toch wel speciaal ook voor de jongens, denk ik? Ja, alleen we zullen niet zoveel ervan zien, want uh, we gaan niet een, een toeristische route soms, afleggen. daar. Soms is het wel een benauwende wereld, hè, het voetbal. Ja, nou, leuk, maar ja. Ja, maar het is in die, die, die x-ante jaar dat die voetballers kunnen spelen. is het ook heel erg belangrijk dat ze zich daarop concentreren. Bondscoach Korpot in gesprek met Joep Schrijder. Voor de wedstrijd tegen Jong-Oranje is bij Rusland versterking op komst. Spelmaker Zagorjev en Spits Smolov sluiten vandaag aan. Het duo speelde gisteren nog met het grote Rusland... in de met 1-0 verloren WK-kwalificatie tegen Portugal. Toon van Helfteren is ook komend seizoencoach van de basketballers van Leiden. Hij tekende een nieuw contract voor één seizoen. Deze zomer is de 62-jarige van Helfteren ook bondscoach van de Nederlandse mannen afgelopen drie jaar werd hij met Leiden twee keer landskampioen... won hij twee keer de Nationale Beker en twee keer de Supercup. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voor Maastricht twee kilometer file... Op de A7 tussen Amsterdam en Horen bij Purmerend in beide richtingen 2 kilometer. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Bij Woerden daar staat 4 kilometer file. Er zijn daar minder rijstroken open. Als het erg druk is, is het beter om om te rijden via Amsterdam. Dank je Edwin. Nog een keer de hoofdpunten. Nelson Mandela is opnieuw in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Zijn toestand wordt omschreven als ernstig, maar stabiel. FNV heeft het kabinet gewaarschuwd dat het niet moet tornen aan de afspraken in het sociaal akkoord over de WW. En in Londen zijn vandaag diverse manifestaties over armoede en hongerbestrijding. Volgens de deelnemers is er de laatste jaren veel te weinig gedaan om armoede en honger in de wereld terug te dringen. Tot over het NOS-voornaal. Zometeen op Radio 1. Bas van Werven met Tros in bedrijf. KPN introduceert KPN1.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 Tros in Bedrijf. Bas van der Derven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven en over ondernemen. Want dat is een leuk vak. Elke zaterdagmiddag praat ik met twee gasten over het economisch nieuws van de afgelopen week. Vandaag bij mij tafel Paul Tang. En die is tegenwoordig, ja, econoom was hij altijd al, maar ja. hij is uh, zelfstandig consultant bij een ja. hele grote groep, Boerenkroon. En Gielo Direct directeur van chipfabrikant NXP Nederland. Hij is de Nederlandse directeur, zullen we maar zeggen. Dat klopt, hè? Dat klopt inderdaad. Welkom hier, allebei. Ja, meneer Tank, tot 2010 was u een bekend uh, econoom in de Tweede Kamer. Ja. Uh, tweede Kamer niet voor de Partij van de Arbeid. Gisteren in de Telegraaf, PvdA, dubbele punt, steek geld in de economie, sociaaldemocraten, azen op de goede pensioenfonds. Dat was een plannetje. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het klinkt wat hypocriet. We willen enerzijds 6 miljard willen bezuinigen... Uh, waarmee je toch echt een uh, tik geeft aan de economie... en aan de andere kant de economie willen aanjagen. Ik bedoel, het, beide kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Uh, als echt er bedoeld wordt van we gaan eens kijken... kunnen wij bijvoorbeeld problemen in het MKB uh, oplossen... kunnen wij mensen... Helpen die nu uh, vastzitten in hun huis en vanwege een restschuld. Je kan... En je hebt een garantiestelling uh, vanuit de. Ja, dus je kan op verschillende manieren. Kan je problemen op dit moment wel aanpakken. Nou, ja. Dan is dat op zich goed. Ja, maar daar moet je wel heel specifieke doelen voor aanwijzen. Ja. Ja. Inmiddels, ik zei het al bij Boeren Croon, hebben u zo lees op de website, u zich begreift op het snijvlak tussen. Publiek, uh, het publiek domein en de pensioenwereld. Nou, dat is interessant. Pieter Omtzigt die, uh, ja. zei deze week dat het kabinet duidelijker moet zijn... over de toekomst van de pensioenopbouw. Gisteren heeft u misschien een van gezien, dan nou, laat hij drie verschillende brieven zien... Ja. waarin staat wat er allemaal aan voorstellen is. Het komt er hierop neer. 71,5 gaan we doorwerken in 2059. Ja. En, en de pensioenen gaan de, de uitkering met 30% omlaag. Ja. Maar, moet het kabinet duidelijker zijn? Is het uh, niet goed wat Wekers nu doet, zoals Omzicht zegt? Nou, ik, ik, denk, ik denk dat uh, Pieter Omzicht terecht dit onderwerp aankaart. Maar dat, is, hm. dat kan je niet alleen aan het kabinet wijten. Dat zitten ook bij dat veel uh, deelnemers en ze denken van, ik krijg 70% van mijn laatste verdiende loon. En dat klopt gewoon niet. Ja. En dat wordt door deze kabinetsvoorstellen niet beter. Het zal eerder minder worden. Maar veel mensen zijn zich er niet bewust van. En verdiepen zich er ook niet in. Nee, dat zijn mensen van Even... 25 nu die, die hier met deze problemen... Dus die zijn totaal veel... niet bezig. Hè? Dus heel veel mensen krijgen een uniform pensioenoverzicht aan het einde van het jaar. Ja. Ze begrijpen dat niet en leggen het gewoon opzij. Ja, dan ben je ook niet goed geïnformeerd. Ja. Dus, en dat is wel een taak voor het kabinet? Ja, maar dat is wel een hele lastige. Want kijk, in Nederland zijn, is 80% is financieel analfabeet. Ja. Begrijpt het niet en wil het niet begrijpen. Dus dat die communicatie rondom zo'n ingewikkeld product als pensioenen uh, is buitengewoon lastig. Ja, ja. Nog even naar iets anders: een andere grensvlak tussen politiek en bedrijfsleven. Domineer het nieuws: de VIRA. Daar gaan we het uitgebreid over ja. hebben meteen, uh, Maar ook de jaarcijfers van SNS-Riaal. Tegenwoordig een staatsbankverlies van 972 miljoen euro. Uh, met name die property finance tak, die vastgoed tak, ja. ooit bouwfonds geheten, overgenomen van Abin Ambro. Verantwoordelijk voor een tekort van 813 miljoen. Wat denkt u, gaat de Europese Commissie SNS zwaar straffen voor de nationalisatie? Nou ja, tot dusver heeft de Europese Commissie dat steeds gedaan. Ja. Hè? Dus ook bij ING bijvoorbeeld is de eis opgelegd: nou, het splitsen het bank- en verzekeraarsdeel. Dat zou voor de SNS natuurlijk ook geen slechte, slechte eis zijn. De tijd dat banken en verzekeraars samen werden gevoegd, omdat dat voordelen zou bieden, die tijd ligt achter ons. Ja. Uh, heeft het heel veel zin dat ze zware eisen stellen? Dat is eigenlijk de vraag. Je moet eigenlijk een management dat de boel in de soep heeft laten lopen... moet je vervangen. Maar ja, dat is hier al gebeurd. Ja. Dus het is wel zo dat de Europese Commissie af en toe wel eens wat te wat streng is. Zo hebben we ook banken die mogen niet goedkoop hypotheken aanbieden. Ze mogen geen prijsleiders zijn. Worden. Ja. Terwijl het in Nederland alleen maar verstorend werkt. Hm, ja, precies. Dus, je uh, moet je even van de regels afwijken om te zorgen dat je het... Ja, laten ja, we hopen dat het Europese Commissie het met wat verstandige is. voorstellen komt. Okay. Nou, fijn. U bent uh, in ieder geval geïntroduceerd. We gaan naar Guido Dierik, CEO van uh, NXP Nederland. Sinds 2006 zelfstandig fabrikant van chips. Voor die tijd was u een onderdeel van, uh, van Philips, hè? Klopt. Ja. Ja. NXP is actief in 25 landen, 25.000 werknemers wereldwijd. En nu heeft er gelukkig maar 3500 aan te sturen in Nederland. Dat valt best mee. Grote klanten: Apple, Bosch en Samsung. Tot zover correct. Dat klopt allemaal. Uh, heel veel van de werknemers zitten in het verre in de fabrieken ook. Ja. We gaan met name straks ook praten over die handelsmissie naar Duitsland... waar u was met een hele hoop uh, andere ondernemers... Ja. in andere gebieden dan we ooit geweest waren... met Willem-Alexander en, en Maxima. Wat heeft u daar concreet uitgesleept? Is er meteen wat uitgekomen? Nee, zo moet je dat ook niet uh, zien. Dat moet je niet verwachten. Nee. Uh, Willem-Alexander heeft dat uh, daar gezegd. Wij kunnen als koningspaar deuren openen, maar u ja. moet er zelf doorheen lopen. Maar dat betekent niet dat als ik door die deur gelopen ben, dat ik meteen uh, een deal heb. Mm -hmm. Maar wat wel helpt, is de, dat er uh, contacten gelegd worden. Ja. En dat je uh, kort daarna er eens even op kan terugkomen. Of ikzelf, of eigenlijk liever nog onze salesmensen, die kunnen zeggen... Uh, uw CEO heeft gesproken met. Ja, ja, en uh, ja, Daar willen we even op aanhaken we uh, wat ideeën. Ook even het smeren van de, van de contacten. Maar in principe dat zou het. je toch zeggen, het is Duitsland, uh, nxp is een wereld een global player. Daar stapt u toch zelf door de deur heen? Daar heeft u Willem-Alexander en Maxima niet voor nodig? Ja, dat is toch niet helemaal waar. Want uh, omdat Willem-Alexander en Maxima meegaan, uh -huh. komt er uh, van, uh, van de bedrijven, van onze klanten, en Bosch is inderdaad een grote klant, daar komt de CEO. En normaal gesproken, als onze salesmensen daar naartoe gaan, eh, komen ze niet in contact met de CEO. Nee. Nou is het niet zo dat de CEO uiteindelijk bepaalt welke chips er verkocht worden... maar die kan zowel wat richting geven aan zijn mensen. spreken ze met iemand met later. Ja. Laat ze nou ook eens een keer binnenkomen over dit of dat onderwerp... waar wij bijvoorbeeld nog helemaal geen chips leveren. Juist. Nou is Bosch een grote toeleverancier van de automobielindustrie. Ja. U levert weer chips aan diezelfde industrie. Ja. Hoeveel chips zitten er in een auto? En wat, wat, wat kunnen die chips van u? Wat doen die allemaal? Ja, er zitten er steeds meer in. Eh, minstens 100 eh, per auto... En dat varieert van heel eenvoudige dingetjes die uh, sturen dat... Uh uh, ramen op en neer gaan of de ruitenwissels op ja. en neer gaan. Tot uh, systemen die misschien niet zo moeilijk lijken, maar het wel zijn. Bijvoorbeeld, de uh, airbag. Uh, dat de airbag op het juiste moment uh, afgaat. Ja. Of uh, ervoor zorgen dat er geen storing komt. Dat als ik mijn raam omlaag doe, dat de radio gaat storen. Ja, of, de, of de airbag uitgaat. Ja. Ja. En, werkt u al samen met Bosch of niet? we werken samen. Ja. Het is een van de grootste klanten die we ja, hebben. Ja. Ja, precies. En, ja. en, en die leveren dan weer aan Duitse autobouwers. Levert ja. u ook direct? Of dan dan u... Ze leveren aan, aan alle autobouwers in de hele wereld. Precies. precies. Ja. Ja. Zo'n zo handelsmissie. Hè? U gaat dan inderdaad met. U... Meneer Volkmar Denner, die heeft u daar ontmoet, de CEO, ja, de CEO. van Bosch. Dus uh, hoe, hoe gaat. Wordt je daar aan voorgesteld of stapt u daar zelf op voor? Oh, misschien... Ik moet me nee, even, even voorstellen hoe dat, ja. nou, hoe dat nou gaat. Ja. In een kamertje gezellig met z'n allen en dan uh, praten over. Uh... De, de, de hele manier waarop het werkt is dat... Uh, op een gegeven moment wordt het Koningspaar ontvangen... door de, de minister-president van Baden-Württemberg. Ja. Die hebben samen lunch. En terwijl zij lunch hebben... Uh, wachten wij in een soort hele mooie voorkamer. Want het was in het uh, Neue slot in uh, Stuttgart. Mm -hmm. Um, wachten wij en er staan, ja, ze hebben gewoon staatavond zoals je thuis ja. bij een party zou hebben. Broodje erbij. Uh, ja. Broodje erbij en uh, je kijkt dus even wie er binnenkomt en ik weet natuurlijk uh, wie voor mij interessant zijn. Ja. En op een gegeven moment zag ik uh, Denner binnenkomen en dan stap ik daarop af en dan heb je een praatje. Ja. En je hebt iets van een half uur uh, uh, door te brengen. Kent hij u dan ook? Weet hij wie er komt? Dan ja, want overleggen. iedereen is heel goed geprepareerd. Het ja, ja, is dus ongelooflijk goed geprepareerd allemaal. Ja, er wordt hard ja. gewerkt dat je weet welke kopje voor je heeft. Ja. Exact, ja. ja. <laughs> heel goed, we gaan straks hier verder praten over de EU-verheffingen op Chinese zonnepanelen, over het IMF-rapport, over de redding van Griekenland. Maar eerst neem ik u mee naar het belangrijkste economische nieuws van deze week. Wow. Hm? <slaan> Weekoverzicht. Weekoverzicht. Kedij, kedij. Ja, de Belgische spoorwegen zijn er helemaal klaar mee. En de Nederlandse spoorwegen die zijn er nu ook klaar mee. En nu is minister Dijsselbloem ook klaar met de Vira. Deze trein uh, is hiermee afbesteld. En de NS moet vervolgens proberen het al betaalde geld uh, terug te halen. Ja. Succes. Zo'n Vira-trein kost mil sorry, 20 miljoen euro, één treintje. Er zijn er 9 afgeleverd door Nederland... van de in totaal 16 bestelde treinen. Uh, minister Dijsselbloem, reken even mee. Hoeveel heeft dit ons nu gekost? Nee. U weet het wel? Ja. En u zegt het niet tegen mij? Nee. Omdat? Omdat uh, ik wil de positie van de staat... in alle opzichten zeker stellen. Hmm, weer een antwoord. Nou, uh, dan een ander overheidsproject. Bankverzekeraar SNS Riaal, we hadden het al even over... presenteerde rampzalige cijfers. Een verlies van bijna 1 miljard in 2012. En de ellende is not over yet, zegt de nieuwe bestuursvoorzitter... Gerard van Olven. Wij hebben een, een conservatieve inschatting gemaakt van het verlies. Hoeveel verlies het uiteindelijk zal zijn, of dat het meer of minder zal zijn dan tot nu toe, dat zal de tijd leren. Het afwikkelen van deze vastgoedportefeuille gaat nog jaren duren. En pas aan het eind daarvan kunnen we vaststellen hoeveel het heeft gekost. Tja, ook daar weinig antwoord. Maar het IMF komt dan zelf met antwoorden op vragen. Eh, volop kritiek, maar wel vanuit het IMF zelf. Ze zouden de gevolgen van de bezuiniging in Griekenland hebben onderschat. Volgens Arend Klaassen van het FD heeft het IMF van die fouten geleerd. Wat je wel ziet is dat het IMF bij Cyprus een veel kleinere rol op zich heeft genomen qua steun dan bij Griekenland. Bij Griekenland in het eerste ruimingspakket steunt het IMF nog voor circa 30 procent. En bij Cyprus is dat maar een fractie van de totale noodhulp die geleverd is. We blijven even in Europa, want de Europese Commissie heeft per direct een invoerheffing ingevoerd op Chinese zonnepanelen. Eurocommissaris De Gucht ontketende met die volgende woorden bijna een handelsoorlog. As of the 6th of June, a tariff of will be imposed on all Chinese solar panel imports. Dat lijkt een slimme zet, maar het heeft wel wat haken aan ogen, zegt deze deskundige van de zonne-energiemarkt. Ik denk dat het fair is voor de producenten in Nederland en Europa. Het was oneerlijke concurrentie. Het is nadelig voor de kopers, de consument uiteindelijk. En ik hoop dat de Chinese producenten China dit bijtrekt, zodat die heffing daarna weer van tafel kan. En maar in het kader van eerlijke concurrentie is dit terecht. En dan betere resultaten voor AHOLD, het moederbedrijf van Albert Heijn. De omzet steeg met ruim 4%. Bestuursvoorzitter Dikboer. Het is wel zo dat het internet natuurlijk uh, double digit groeit. De tweecijferige groei laat zien. Maar op natuurlijk een relatief laag uh, percentage van de totale omzet nog steeds. De echte groei komt nog steeds uit uh, meer winkels. Uh, en meer omzet in onze bestaande winkels. Andere Nederlandse winkeliers worden nog steeds hard getroffen door de economische malaise. En consumenten zijn nog immer voorzichtig. Te voorzichtig. Toch het uh, je geld twee, keer, twee, drie keer draaien. En ja, tegenwoordig koop je alleen wat je nodig hebt. Ja, je geld twee of drie keer draaien. Zeker wanneer je huis onder water staat. Gelukkig is volgens Rabobank inmiddels de bodem van de huizenmarkt bereikt. Omdat de prijzen al gewoon heel ver gedaald zijn. En dat is een reden om te zeggen van, nou ja, op een gegeven moment is het zo betaalbaar. Dan zit je ongeveer bij de bodem. En tot slot uh, IKEA. U weet waar de eerste twee letters van die naam voor staan. Van Ingvar Kamprad, de oprichter van het concern. Hij draagt het stokje nu over aan zijn jongste zoon. Merkdeskundige Paul Meurs vertelt hoe die Ingvar ooit begon. Hij dacht, dat is allemaal zo ingewikkeld, dat je met al die meubels en al die tafels en al die kassen en eigenlijk transporteer je lucht. Dus zijn eerste idee was, als ik nou uh, dat eens uit elkaar haal, dan ben ik die lucht al kwijt, dus dat geld kan ik teruggeven aan de klanten. Dan ook nog eens aan ze gaan vragen van, joh, pak het zelf uit de rekken, dan hoeven we dat ook niet meer te betalen. Dat is dan ook nog eens vragen, joh, zet het zelf in elkaar. Ja, en daarna kap de boom zelf. Nou, zover zijn ze nooit gekomen bij IKEA, maar uh, Ingvar Kamprad stapt eruit. Ja, met een briljant businessplan wat je noemt. Weekoverzicht weekoverzicht. weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, hier aan tafel daar zitten twee heren. Guido Dierik, en die is de directeur van NXP Nederland. En Paul Tang, econoom en uh, consultant tegenwoordig voor Boer en Kroon. Oud-kamerlid en een ja. van de financiële hotshots destijds in de Kamer. Heren, even naar die Vira. Laten we het daar nog even over hebben. We begonnen al even met denken Denk. Het is een beetje een klucht geworden. Anderzijds, ja. het is wel vrij... Vrij dure klucht. Hè. Nog even terugfilmen dan dat de Belgische spoorwerker vorige week aankondigde... de Vira niet meer te willen hebben, is de bakel helemaal in een stroomversnelling geraakt. Politiek eroverheen. De NS. Eh, eh, kabinet besloot gisteren afscheid te nemen. Ansaldo Breda zegt, het ligt allemaal aan jullie. Hè, de fabrikant van die trein in Italië. Jullie hebben fout op fout gemaakt. Daar zou sprake zijn van fraude. Wie heeft het gedaan met die tank? <laughs> U zat in de Kamer, het, volgens mij. En het mevrouw is... die was ooit verkeersminister ja, toen uh, dit uh, uh, ingekomen he? Het is een familiespel, hè? Zwarte Pieter. Dus ja. Dat is. Uh, een, een, een, een, een, bij dat spel moet je dus één partij moet je de Zwarte Piet geven. Maar dat is hier best lastig. Wat, ja. mij, wat mij opvalt hier is dat er echt... In, in heel die keten worden er fouten gemaakt. Of dat nou bij de Italiaanse fabrikant is... of bij de, de, de aankoop en de toezicht erop door de NS... of uh, de, uh, de verhoudingen tussen NS en de, en de, de ambtenarij en politiek. Ja, het, het is een aaneenschakeling. Het lijkt wel als alles wat mis kon gaan, mis is, mis is gegaan. En dus heel nuttig dat er een parlementaire enquête komt. Ja, en ik denk wel dat het, uh, het uh, als je ziet hoe ingewikkeld het is... de overheid is ook opdrachtgever, doet de aanbesteding... maar is tegelijkertijd ook aandeelhouder. En wie nou, het ook wel, dit, dit soort fouten blijf je ook houden in zo'n ingewikkelde, complexe situatie. Ja, is mij. dit niet iets wat het, het, het, door de liberalen altijd uitgesproken... dit moet je lekker loslaten, laat dat spoor dan nou gewoon, gewoon gaan... en niet als groot aandeelhouder erin blijven zitten? Nou ja, Hadden we veel eerder moeten doen? Ja, maar je, misschien moet je wel van tweeën doen... of het inderdaad ja. helemaal, helemaal op afstand zetten, of ja. juist niet. Ja. Bedoel, maar, maar niet... Maar bedrijf. niet zoals we het nu daartussenin uh, nee, zitten, waardoor het erg schimmig ook wordt. Toch kan ik me herinneren dat, dat soort hybride vormen die kwamen uit de koker van de Partij van de Arbeid altijd. Ja, en maar sommige hybride vormen werken ook wel goed. Hè? Want Schiphol bijvoorbeeld, want dat is niet altijd. Schiphol is naar mijn indruk wel een goed functionerend bedrijf... Nee. en heeft zelf te maken met dezelfde situatie ja. en dat werkt wel. Ja. Maar ja, misschien moet je ook heel eenvoudig zijn. Als het niet werkt, laten we het dan maar veranderen, maar doen we het dan maar duidelijker. Dat is precies, maar wel een beetje te laat. Ja, is, uh, ja, maar ja, goed, laten we in ieder geval van onze fouten leren. Dan hebben we er nog wat aan Precies. gehad. Nou, Dat was exact wat het IMF deze week zei, maar ja. daar komen we zo meteen wel aan. Meneer Dierik, veel problemen komen voort uit de aanbesteding van het project. Een van de dingen. Volgens de Europese regels mogen bedrijven uit de hele Europese Unie... intekenen op zo'n project, op zo'n groot project. En degene die dan het beste aanbod heeft, en dat kan op verschillende voorwaarden worden... die mag zo'n project uitvoeren. Nou, Kent u dat volgens mij? Want jullie maken chips voor in paspoorten. Um, de, ook een project dat Europees is aanbesteedt. Hoe gaat dat in zijn werk? Is dat een hele eerlijke. Nou, dat zal u zeker beamen. Maar kan daar, zit daar geen licht tussen, af en toe, in dat soort projecten? Nee, ik denk dat het, uh, dat het redelijk meevalt. Het is wel zo dat het, uh, het zaken doen compliceert. Ja, dus je kunt je afvragen of het uiteindelijk nou zoveel zo brengt. als wat de Europese Commissie verwacht. En waar zitten, maar het feit dat het zo is. Waar zitten die complicaties met name? Kunt u dat.? Aanwijzen? Dat het, uh, het is een heel tijdrovend uh, proces. En allerlei mm. partijen schrijven in. Sommigen zijn uh, uh, heel serieus uh, en anderen een duidelijk een stuk minder. Yeah. Dan moet er moet allemaal even uh, braaf uh, aandacht aan besteed worden. Mm. Maar zeggen... goed, uh, ja, we hebben er mee leren werken en uh, we hebben er verder geen klachten meer, uh, over. Mm. Dat nou, zijn, nou zijn wij braaf als Nederland, altijd. Klopt, ja. We weten van Fransen en Italianen die gaan erg eigenlijk voor hun eigen bedrijven, voornamelijk. Ja. Ja. Uh, merkt u dat in de praktijk? Zie je inderdaad dat Zuid-Operse landen of Frankrijk makkelijker is... in het wat buigen van de regels om de eigen partijen naar voren te duwen? Ja, dat weet ik niet helemaal. Uh, wat wij zelf doen is dus wij wedden op uh, verschillende paarden. Dus als er een aanbesteding is voor uh, zeg maar, het paspoort van uh, Pak Italië... Ja. Dan zijn er diverse consortia die je op inschrijven. Hmm. En wij proberen dan aansluiting te zoeken ja. bij, uh, ja. bij een aantal ervan. Bijvoorbeeld acht van de tien. Ja. Ja. Dan Om dan de kansen te vergroten. En dan maakt opbete. het uiteindelijk niet meer zoveel uit. <laughs> <eisig. Nee. Okay. laughs> dat is een hele handige. <laughs> ja. Maar is dit dit Europese aanbestedingsverhaal... Met de tang? Is dat nou een, is dat een heilzaam pad... Uh, nou, het is wel heel, inderdaad heel tijdrovend. Dus ik, ik, vind het, uh, ik, ik vind eigenlijk dat de organisaties ook wat meer ruimte zou moeten hebben om dat wel of niet uh, te, zelf te beslissen. Soms kan het onderhand schunnen best een hele efficiënte manier zijn om, uh, om opdrachten tot stand te brengen. Ja, het gaat dus, hier wel sneller het, en doorzichtiger. Het, misschien. Ik vind het eigenlijk wat dat betreft te rigide. Maar dat uh, zeker. Sommige overheden lijkt me heel verstandig dat ze aanbesteden. Ja, ja, ja. duidelijk. Nog even naar het, het vervolgtraject wat we dan zien met die Vira. Dan houden we erover op hoor heer, en dan dat hij rijdt er ah, niet ja. meer. Uh, uh, uh, het andere. Daarnaast uh, wordt er goed gekeurd. Er zijn uh, politieke... Uh, uh, uh, Amtelijke instanties die, die geven een goedkeuring. Mm. En die laten een deel van die goedkeuring afhangen door een partij een derde partij... die een opdracht van de bouwer van de trein vervolgens kijkt of die treinen goed zijn. Dat is een beetje toch de slager die zijn eigen vlees staat te keuren. Of zie ik dat verkeerd? Ja, uh, ik las deze week, ik weet niet of dat klopje ook... Uh, kopje, dat er ook nog sprake zou zijn van corruptie. Dus uh, het is echt wel even het nodige uit te zoeken hier. Dat is zonder twijfel. Ja. Maar ja, wat ik zelf ga wel weet, als ook als treinreiziger... Ja, wat wordt nou het alternatief? Want ja. er ligt nu een, een hele dure hoge snelheidslijn. Ja, die wordt niet volop benut. Nou. Wanneer gaan die treinen daarin uh, weer over? Nee, die concessie van de NS die kost jaarlijks 150 ja. miljoen, geloof ik. Zonder dat er een trein over rijdt. Ja, ja, het is wat weggegooid geld. Oké, okay, over weggegooid geld gesproken. Deze week verscheen dus een intern rapport van het IMF... Ah waarin ze zeggen dat ze fout hebben gemaakt met de noodhulp aan Griekenland. Het kwam te laat die schuldsanering en bovendien maakte het IMF zelf een troostkleurige inschatting van de Griekse economie. Oftewel die 110 miljard hadden we nooit in die bodemloze Griekse put moeten gooien. Ja. Hoe kijkt u erop terug? Want u was op dat moment dat er ingegrepen werd uh, ja, was... uh, nog kamerlid. Nou ja, ik, was, ik vond me in de tijd wel klemgezet. Ik had zelf gepleit voor betrokkenheid van, van het IMF. Want het IMF is uh, goed in saneren. Ja. Dat, klinkt, dat klinkt wat koud, maar ja, als je een doorstart wil maken, moet dat wel gebeuren. Dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor landen. Uh, tegelijkertijd, op het moment dat uh, de Griekse noodhulp aan bod kwam... zei het IMF niet van we moeten hier op de schuld afboeken. Terwijl dat wel onderdeel zou moeten zijn van een sanering. Dus ik voelde, vond het wel lastig dat ik enerzijds het IMF had ingeroepen... maar dat ze niet kwamen met de boodschap die ik eigenlijk verwacht had... namelijk saneren. saneren allemaal, ja. uh, dus in die zin ben ik wel weer blij om te lezen... Uh, dat, ze, dat ze die kritiek eigenlijk delen. Ja. En, maar je ziet ook meteen waarom het hier voor het IMF heel lastig is. Ze het tot dusver ook wat te, te maken met, met wat kleinere landen. Maar hier zit je in met tussen de grote financiers ook van het IMF zelf. Hm. Dus de Europese landen. En je ziet meteen ook... De reactie, nu hebben ze te maken met de Europese Commissie en de ECB... en die hebben ook best fel gereageerd op dit rapport. Om, en dat zie je, de, de druk waar het waar IMF met... moet opereren... is veel groter dan, ja, in, ja. Uh, dan in andere werelden. Ja, maar dat is interessant. He. Inderdaad, de Europese Commissie krijgt er in het rapport van langs. En meteen vol gas, vol gas er tegenin. Het uh, IMF zegt, en dat vind ik wel aardig... ze zijn slecht in crisismanagement. Als u daar van een afstand naar kijkt, meneer Dierik... u maakt ook wel eens een crisisje mee. Uh, hoe ziet u dat? Als je ziet hoe men dat, dat hele traject bewandeld heeft. Laat in de schuldsanering eigenlijk geen goed zicht op. ECB als eerste aan het werk zonder dat ze het goed weten. Ja het lastige is natuurlijk dat er heel erg veel partijen bij betrokken zijn. En dat er uh, ook uh, met de politieke uh, partijen in, in uh, verschillende landen rekening moet worden gehouden. Hm. Wij komen natuurlijk ook eens een crisis tegen. Maar dat kun je uh, relatief gemakkelijk zelf oplossen. Of samen met je aandeelhouders of samen met je banken. Maar dat is, hm. dan praat je misschien met tien, uh, tien partijen. Ja. Hier is het denk ik ook is dus nu met de, de kennis van vandaag denk ik gemakkelijk constateren dat dingen anders hadden gemoeten. Ja. Oké. Okay, ja. weet niet je wat je toen dus zo fout gegaan is. Ja, maar maar, maar dat, is wel, dat is wel belangrijk. Hè? Want bij Cyprus ben ik bang dus dat is hier dezelfde fout wordt gemaakt. Ja. Klik, Cyprus is heel afhankelijk van het bankwijze. Ja. Dan, dan, uh, dan, uh, dan moet Cyprus een deel van de zijn rekening zelf gaan dragen. Maar ik ben zeer beducht dat die Griekse economie een enorme optaten gaat krijgen, omdat er een hele grote sector hard getroffen gaat worden. Ja. Ja. Nou. En ik vind de, ik zeg, de inschattingen daar weer te optimistisch. Hè? Dus daarom zijn dit soort rapporten wel van belang. Je moet af en toe terugkijken om te leren van je fouten. Want ik ben me eerlijk heel bang dat bij, dat hoeft. Uh, In of... ook niet van geleerd ja. En wat er nog meer gaat komen. Ja. Nou is het aardige dat hier wordt, en dat zegt u net... Hè, als je met zaken part, met je aandeelhouders... dan kom je snel tot de vergelijk. We hebben hier een trojka, we hebben een ECB, we hebben een IMF... Uh, uh, de Europese Commissie. Uh, die moeten die voorwaarden bepalen voor zo'n schuldsaneringstraject. Zo die trojka werkt niet. Ja, maar het geld komt natuurlijk wel van de landen. Het is dus meer ja. dan alleen die trojka. Ja. En dat is denk ik wat die trojka handicapt om uh, effectief en snel maatregelen ja. te nemen. En je hebt, je hebt hier ook te maken met, met politieke overwegingen. He, de boodschap van wij gaan geld geven en dat komt weer terug. De, met rente. Ja. He, dat, is, dat verkoopt natuurlijk veel makkelijker. Dus ja, Jan-Kees de Jager toen als minister van Financiën ja. Ja. had al moeite om uit te leggen dat de geld naar Griekenland ging. Nou, Als je dan kan vertellen dat het terugkomt. Vertelt het niet zo makkelijk. Ja, ja precies. Waar ja. waardoor je uiteindelijk als je terugkijkt ziet dat je fouten gemaakt hebt. Ja. Maar we leren dus niet van onze fouten. Ja, nee, wat, wat, het wat dat betreft, is ik, om ik ben dus wel, ik ben dus wel uh, voor een, nog steeds voor een grotere rol van het IMF. Want het is duidelijk dat de ECB en de Europese Commissie staan onder veel grotere politieke, politieke druk dan het IMF. En je moet dus inderdaad het IMF hebben als een soort hakbijl die aan, de, aan de wortels ja, en, van de... En, en, want het is een dirty job, ja. uh, dus je moet iemand hebben die, die precies, zijn handen vuil die, kan maken. die kan hakken met ja. die bijl, duidelijk. We gaan naar de column en die komt van de hand van Danny Mekic, oprichter van consultancybureau New Team. Een economie die hapert, laat binnen bestaande grote bedrijven weinig ruimte voor innovatie. Medewerkers met een goed idee die willen gaan innoveren... worden vaker dan ooit geconfronteerd met kritische ogen... die vragen om een uitgekiend investeringsvoorstel. Voordat er geïnnoveerd mag worden, moet bewezen worden dat de innovatie gaat lukken. En winst oplevert. En juist dat kan niet op voorhand bij echte innovaties. Steeds meer creatieve en innovatieve mensen verlaten daarom grote organisaties beginnen een eigen bedrijf of vertrekken naar het buitenland. Zo zitten er momenteel 30.000 Nederlanders in Silicon Valley. En één ding is zeker, ze zijn daar geen Excel-sheets aan het invullen... of aan het smeken om budget voor innovaties. Sterker nog, momenteel is er een groot overschot aan geld in de vallei. Als je een overtuigend goed idee hebt over de juiste presentatieskills... beschikt en bereid bent om een paar jaar keihard te werken... dan gaan investeerders graag met je in gesprek. Maar daarmee lossen we het steeds groter wordende innovatieprobleem... binnen in bestaande grote Nederlandse bedrijven niet op. Als we kijken naar de honderd grootste bedrijven... dan zijn zeker vijftig grote, logge olietankers... die al jaren dezelfde koers volgen. Hoe kunnen die een dicht gemetselde manier van innoveren verlaten... zonder meteen de flappentap open te moeten zetten... en misschien ook wel een paar Nederlandse topinnovatoren... terugverleiden uit de vallei? Simpel. Door als olietanker speedboten los te laten... Laat kleine teams van innovatieve mensen los, zet ze apart met hun eigen budget... en laat ze samen met studenten en de wetenschap aan een innovatie werken. Dat kunnen speedboten tegen een fractie van de kosten. En een ander voordeel is dat ze vrij over het water kunnen bewegen... zonder vast te lopen op de zandbank van bestaande belangen van de interne politiek. En dat zei de ultrajonge Danny Mekic, oprichter van consultiebureau New Team. Het is een twintiger. Spijker op zijn kop. Ik zie, uh, op een gegeven moment zie ik ja, dat ziet u niet op de radio. Dat is heel jammer. ik van NXP zei, nee, die vijftig bedrijven. Nou, pfff, doen het allemaal hartstikke goed. in de tank. ja, dat klopt. Hij heeft helemaal gelijk. Nou, heren, ja. ruiger. Nee, het ligt wat uh, genuanceerder. Hè? De situatie die uh, Danny beschrijft, dat uh, die mensen meer of meer uh, vrij ergens aan konden werken. Dat hadden we juist, uh, zeg maar, tien, vijftien jaar geleden. Mm -hmm. In diezelfde grote bedrijven, uh, bijvoorbeeld Philips van NXP, uh, uit voortgekomen is. En ik denk... U dat was zo'n speedboot. We, okay. Een grote spierboot dan. Ja. Maar uh, uh, ik denk dat het juist heel erg goed is... dat uh, de R&D uh, heel duidelijk gekoppeld is aan datgene... wat de klanten over een paar jaar nodig hebben. En dat je er een hele duidelijke sturing aan geeft... in welke richting je het wil hebben. Uh, dus dus het overgrote gedeelte ja. van de R&D... Uh, moet er mij nog strak gestuurd zijn. Daarnaast moet je inderdaad een aantal dingen... Uh, gewoon helemaal loslaten en zeggen... Eén uh, dag in de week of een halve dag in de week ga je lekker werken aan iets wat we misschien even niet nodig hebben. Daar kan iets heel okay, creatiefs ja, komen. Dat kan dan bij NXP zo zijn, maar dan hoort u het bij die andere lijst van, de, van, uh, van 50 bedrijven die het wel goed doen. Maar er zijn toch ontegenzeggelijk olietankers die niet aan hun beleid, innovatiebeleid werken en die talent zien wegvloeien. Ik denk dus dat zegt, dat in, uh, heeft, u heeft zelf toch ook moeite om talent te vinden? Voor uw eigen we, we, we hebben moeite om talent te vinden. Dat is een andere vraag natuurlijk maar. We oh. hebben t, uh, toch in Nederland uh, 1800 daar en die mensen uh, aan het werk. En daar zijn we heel tevreden mee. En uh, mensen, uh, Nederlanders gaan naar het buitenland. Maar er komen ook ontzettend veel buitenlanders naar Nederland. Ja. Dat, is, uh, dat is goed. Oké, okay, nou innoveert ja. u. Maar meneer Tang, Mekijs heeft toch wel gelijk. Maar het, niet doen. Het, het verbaast me ook dat veel grote bedrijven inderdaad niet zo organiseren. Dat het, dat je, zorg nou dat je een aantal groepen hebt waar eigenlijk de ondernemingszin... In zit en geef die de ruimte. Mm. Stuur die niet te strak, ook op financiële, op de Excel-sheets, zoals Danny dat noemt. Laat ze niet te volledig maak maken. Goed idee. Nou, probeer maar. Want juist een olietanker is zeg maar groot genoeg, kan heel veel hebben. En ik vind, ik vind eigenlijk dat, dat grote bedrijven veel meer moeten experimenteren. Zeker als de omgeving complex is, dan is het toch wat tasten in het duister. Nou, dan helpen die, die kleine de voeren vaartuigen die helpen je bij die, de verkenning van de toekomst. Ja, precies, bij kijken wat de voer je vaart. Ja. Ja. En er gebeurt te weinig. Maar Concreet. Veel welke, veel... Welke, welke, denk eens, welke bedrijven zullen nou ja, we dat nou eens doen? Ja, in ik zou het <laughs> graag zien. Maar dat is echt ja. een probleem. Even kijken, als je kijkt naar ja. de, zeg maar, de top 10 van bedrijven in Nederland, die is onveranderd sinds de jaren 50. Mm. Kijk je naar de top 10 van een bedrijf in Amerika, echt totaal anders. Daar zijn Google, Facebook en opgekomen. Dat soort bedrijven hebben wij veel te weinig. Ja. En dat heeft er toch mee te maken met hoe wij uh, innovatie uh, organiseren in dit land. Ja, daar nou hebben we één. Wat dus, dus wat dat betreft, ik, ben, ik, ben een, ik denk dat die grote bedrijven op dit moment wel in de weg staan. Ja. Dat horen ze niet graag. Maar er is één groot verschil met de. Silicon valley En daar ligt Silicon Valley duidelijk voor. Dat als uh, iemand een goed idee heeft... er mensen zijn die bereid zijn om dat op te pakken. En dat bedrijf je niet alleen uh, uh, financieel te helpen... maar ook met kennis ja, om het okay. over bepaalde drempels uh, heen te helpen. Ja. Dat zie je veel minder hier in Nederland. Dus ik denk dat we, zeker in de Brainport-regio... Uh, rond Eindhoven, uh, maar ook elders in Nederland... Uh, heel veel hele sterke innovatie hebben. Waar we niet zo sterk in zijn, is uh, het kleine ja. nieuwe idee oppakken... Ja. Over de drempel helpen en daar een mooi bedrijf van maken. Wat gek. En we hadden vroeger vanuit de overheid allemaal mooie investeringsregelingen... om te zorgen dat je innovatie aanstuurde en aankreeg. Ook he die hele kleine dingetjes. Dat is gewoon weg. Weggehaald, weggehaald. Ja, ik weet niet of het, het is ook niet alleen de overheid... Want nee, het ook, gaat, gaat, gaat inderdaad het om het geld, he? maar het gaat ernaar ja, om kennis. Om, om, om kleintjes groot te maken... Ja. Ja, daar zitten verschillende fases in. En ja. dan heb je ook weer uh, kennis van investeerders nodig. Oké, okay, nou, nou hebben we hier aan tafel uh, Dierik. En die is van NXP Nederland. Dat is mooi. Daar nou, heeft mevrouw Kroes gezegd. Eindhoven en Leuven, laten we die maar even vergeten... moeten samen uh, een van de top drie wereldwijd toonaangevende clusters worden... op het gebied van halfgeleiders. Lees chips. Ben u blij, met zo'n aanspraak, dit ligt meteen de lat hoog. Ja, daar zijn we zeker blij mee. Want wat zij, denk ik, indirect doet... is een gedeelte van het geld dat Europa sowieso wil investeren... secure, veiligstellen ja. Ja. voor uh, haar domein. En een van haar domeinen is de chipindustrie. Vijf miljard komt er naar u toe. Vijf miljard uh, van uh, Brussel. En uh, daar moeten de landen dan nog eens vijf miljard naast leggen. Ja. Dus dat is tien miljard. Wat gaat u ermee doen? R&D. Uh, en maar vooral, uh, het nieuwe toepassingen... In de praktijk ontwikkelen. Dus als ik een voorbeeld uh, mag geven. Uh, over een aantal jaar zul je zien dat auto's met elkaar communiceren. Dat auto's met de wegkant communiceren. En dat je niet alleen informatie op jouw TomTom binnenkrijgt. Maar ik kan door een vrachtwagen heen kijken uh, dat ervoor iemand langzaam rijdt. Of ik kan om de bocht heen zien dat daar uh, een, een ziekenwagen stilstaat. Of iets dergelijks. Uh, dat zijn technologieën die er nu zijn. Daar vinden nu uh, pilotprojecten uh, uh, plaats. Maar die zijn verschrikkelijk duur. Mm -hmm. En één bedrijf, wij alleen gaan dat niet betalen. Tom, Tom gaat het niet betalen. TNO kan dat niet betalen, maar wij allemaal samen wel en als we bent. daar wat steun voor krijgen ja. van de overheid. En dat is, het, uh, dat is een soort bestedingen waar wij ontzettend sterk in geloven. En we hopen dat uh, naar dat soort nieuwe uh, technologieën het geld van Brussel gaat. En ja. waarom? Dat is een investering die uiteindelijk veel efficiënter is dan weer investeren in asfalt. Want hier komt weer nieuwe business uit. Het is repliceerbaar. En het, uh, het uh, versterkt het bedrijfsleven in Nederland dat van deze projecten leert. Precies. Nou weten we ook met dit soort uh, Europese subsidies... want daar komt het eigenlijk op neer. Dat is eindeloos invullen van subsidie aanvragen, dikke boekwerk schrijven. Bent u daar niet heel erg bang voor dat je als je 5 miljard krijgt... ook voor 5 miljard kosten moet maken om het binnen te halen? Ja, ik noem het ook geen subsidie, maar stimuleringsmaatregelen. Oké. Okay. Maar het komt uiteraard <laughs> op hetzelfde. Het is hetzelfde, <laughs> ja. Uh, de, ja, er zit, een, er zit een, wat bureaucratie bij. Uh, dat kun je ja. ook uitbesteden. Ah, Oké, okay. ja. dat kost ja, geld cool. Schel. Meneer Tang. hoe kijkt u er tegenaan? Is dit nou, dat is mooi, maar ja, 5 miljard krijg je altijd een hoop ellende bij. Nee, nee, ik denk dat hier, juist hier de Europese Commissie echt ja, een, ro echt een rol kan spelen... Zijn, ja. uh, Heel veel beleid is nog nationaal, terwijl het terwijl, terwijl bedrijfsleven internationaal is. Dus ik denk dat hier de ja. Europese Commissie een hele belangrijke rol kan spelen. Oké, okay, we gaan even naar Europese uh, uh, protectionisme. De Commissie heeft een, een uh, Europese invoerheffing, uh, uh, die gaat er komen. Hè? Tijdelijke maatregel die het dumpen van goedkope zonnepanelen ja. uit China moet tegengaan. Wat vindt u ervan? Nou, ik moet op een wat zorgen te maken als, uh, als we met tarieven uh, uh, beginnen te vechten... Ja. Uh, en, uh, om je, ook omdat het dreiging nu is, het is nu 11%, maar het zou wel 47% kunnen worden. Exact, dat en dan krijg je weer de reactie Chinese van China en is, dan, krijg je die, uh, dan krijg je een gevecht. De ene partij slaat de andere om de oren en dan worden we in de regel uh, niet beter van. Nee, sterker, maar dan, worden we, dan worden we veel slechter van. Mm, mm. Dus ik vind, het, uh, ik vind het nog weinig doordacht en ook uh, weinig gelukkig. Dus ik maak me wel wat zorgen ja? hierover. Kunnen we hier iets aan doen? Want dit is een Europees verhaal. Ja, hier kunnen we iets aan doen. Want de lidstaten, ik leg even, ook Duitsland, kunnen zich hier natuurlijk heel, heel goed tegen verzetten. En Duitsland is wel, wel pikant. Ik heb, voor Nederland is het sowieso een nadeel. Want wij produceren uh, niet of nauwelijks zonnepanelen. Maar Duitsland wel. En als Duitsland zich al verzet tegen. Ja, dan, uh, dan, dus ik, hoop, ik heb goede hoop dat dit weer uh, deze, dit, dit brandje geblust wordt en niet zal uitslaan. Ja, wat een handelsoorlog is u, u slecht. U maakt, uh, meneer Dierik, volgens mij uh, voor die zonnepanelen ook chips. Hè? Klopt. Ja, wij zijn uh, verschrikkelijk ongelukkig met de uh, ja. uh, uh, uh, importheffingen. Uh, wij zijn voor uh, veel uh, vrije handel. Dat is indirect uh, direct in ons belang. We hebben misschien 3% van de omzet in Nederland en meer dan 50% in China. Ja. En wat er natuurlijk gaat gebeuren is als Europa uh, dit soort uh, heffingen gaat uh, opleggen... dat China uh, vraag gaat nemen. Tuurlijk. Ja. En wat ontzettend veel beter zou zijn, is te doen wat bijvoorbeeld Merkel doet in Duitsland. Die gaat gewoon op het hoogste niveau in, in China op bezoek. En dan praat en zegt, goh, hier zijn een paar dingen die ons storen. Er zijn dingen die ja. jullie kunnen doen. Er zijn die, dingen die wij voor jullie kunnen doen. Ja. En dat je het veel meer op een soepele manier gaat oplossen. Het is een beetje, wat ik onbegrijpelijk vind, is dat niemand doorheeft. Ken ik dat dat toch een planeconomie is. Dat de Chinezen gewoon zeggen, we, er is zoveel vraag, ontstaat er naar zonnepanelen. We zetten tig bedrijven neer die rammen. Ja, dan gaan de prijzen omlaag natuurlijk op de wereldmarkt. Ja, nee, maar, Daar heb ik uh, geen begrip voor. Hè? Nee, maar, het is wel een maar zo goed. Uh, zo goed kan niemand plannen, ook nee, China ook niet. Dus uh, op een gegeven moment staat er overcapaciteit. en gaat, ja. uh, gaat, die, gaat die prijs van zonnepanelen omlaag. Ja, ja het is dus, uh, het niet goed gelopen, want uh, ook hele grote Chinese zonnepanelenbedrijven zijn failliet. Ja, ja. De plan is niet goed uitgevoerd. Ja, nou, we gaan kijken wat het woorden gaat. Hè. De, uh, uh, wat wel gebeurt natuurlijk, is dat de, uh, mensen die zonnepanelen maken in Nederland nu staan te juichen. Want die kunnen gewoon nog even door tegen hogere prijzen en uh, wegzetten. Is goed voor het Nederlands bedrijfsleven, heel even. Maar dom. Handelsoorlog, komt hij er? Die handelsorlog? Nou, nee, ik hoop van niet. Ik ik, ik, ik omdat ik ook de druk van de lidstaten zie, ben ik, uh, hoop ik dat dit brandje wel geblust gaat worden. Nou, we zullen zien. Uh, heren, we gaan u meenemen naar uh, de managementboeken. Want elke week doen wij een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. over Misha Blok, eindredacteur van Trotsenbedrijf. En dat doen we altijd op een hele specifieke manier. Drie boeken pakken we eruit die we opgestuurd krijgen. Dan kijken we naar de achterflap op de binnenflap. En dat is eigenlijk een beetje een soort elevator pitch. Bij twee komt Misha nooit verder dan de flap. En die boeken vallen af. Dus het is aan de auteurs en de uitgevers. Doe uw best, verkoop uw boek goed, want alles is klaar. Misha. Ja, het is wel grappig. Ik werd deze week gebeld door een uitgever met de vraag of ik kon verklaren... waarom een bepaald nieuw managementboek niet zo goed verkocht. <lacht> dus ik kan altijd nog een soort van achterflappen consultant gaan worden. Ja, mooi. <lacht> nou ja, het, heeft, beginnen het heeft een doel. Ja, het heeft een doel. Okay. Met het uh, boek Inkoppers van Jacob van der Tang. Uh, nou, heerlijk als een titel helemaal de lading dekt. Ik citeer. Als je niet geschikt bent om te managen... is dat de start van een heel vervelende periode in je leven. En oh. een manager <lacht> moet weten wat er speelt bij zijn mensen... bij zijn superieuren en bij de concurrent. Nou, hier ga ik verder niks meer over zeggen. Ik vind ik ga... het knop. Het boek, maar het, het wel mooi, het verklaart zichzelf. Ja. Het heet gewoon inkoppers. Het zijn gewoon inkoppers en die krijg je ook. Dus je weet wat je krijgt. Ja. Het boek programmatisch creëren van Bos van Loon en Licht. Op de, op de achterflap programmatisch creëren biedt praktische handreikingen... voor doeltreffend programma-management... vanuit de gedachte dat succes staat of valt met een gedeelde visie... en gezamenlijk commitment aan de doelen van het programma. Wacht even, meneer ja. Dierk. Zou u het nu meteen uit de kast trekken en denken... dat gaat hem worden voor nee. naast het dachtkastje? Helemaal niet, want als ik de titel was zie... <lacht> ik, kan, ik heb hem nu al vergeten. En ja. Dat spreekt mij totaal ik niet aan. had ik ook. Okay. Droog. Droge ja. kosten. Ja. Daarom gekozen voor Lichaamstaal. Het meest complete Nederlandstalige handboek geschreven door twee Vlaamse lichaamstaal experts. Experts Patrick en Kasia Wizowski. Het is ook nog een echtpaar, dus het zal lekker stil zijn bij hun in huis. Mm -hmm. Ze hoeven geen woorden aan elkaar wel te maken. <laughs> uh, op de achterflap, onze communicatie bestaat voor 60 tot 80 procent uit lichaamstaal. Wisten we natuurlijk al langer. En in zakelijke onderhandelingen ben je in het voordeel als je lichaamstaal kunt aflezen. Nou, Het boek staat vol duidelijke plaatjes waar je meteen mee uit de voeten kunt. Er staan ook plaatjes over lichaamstaal ja, zelf. Lichaamstaal, ja, lichaamstaal die je gewoon kan aflezen. Het is echt alsof je een nieuwe taal leert. Uh, mooie voorbeelden ook. Wat dacht je van Obama? Die tijdens een politiek debat altijd zijn hoofd een beetje schu schuin houdt. Mm -hmm. En zijn slagader laat zien. Waarmee hij laat zien van nou, ik... Uh, ja, Ik stel me kwetsbaar op, ik ben in staat om met jou te overleggen, om op gelijk niveau met jou te overleggen, houding van overgave, van vertrouwen. Steve Jobs, die tijdens zijn presentaties altijd een imaginaire voetbal of misschien was het wel een meloen in zijn handen hield. Mm -hmm. En daarmee zegt hij van nou, ik, ja, uh, ik ja, heb ja, een krachtige ja, ja, ja. boodschap, ik ben zelfverzekerd en ik heb er volledige controle over. Nee, ik ben er helemaal ingedoken. Ik heb de lichaamstaal eigen gemaakt. Ik heb ook naar jullie gekeken, de afgelopen 40 minuten. Oh, en? Dus ik weet niet wie als eerste wil. <laughs> nou, doe maar zeg, bij mij, want dan ben ik, zeg, eh, dan ben ik de eerste die eh, nou, de die klappen krijgt. Ja. Je hebt altijd een pen in je hand. Ja, dat klopt. Dat betekent dat je op zoek bent naar meer details. Je wil meer mm -hmm. details horen van, van je gasten. Mm -hmm. uh, je armen bewegen binnen de Clinton-box... De Clintonbox. Clinton. Toen Bill Clinton begon met zijn politieke carrière, de... toen gingen die armen alle kanten op. Oh, okay. En toen zeiden zijn uh, coaches van nou, probeer binnen die borstkast te ja. blijven. Ja, dus, ja daar de... heb ik een enorme Ik heb een last geleerde box. Die is iets groter dan die van Clinton denk ik. Maar... En je vraagt over je kind, dus je ja? bent heel erg veel aan het nadenken. En ja. ik zag bij uh, Paul Tang handen. Uh, nou, dan gaan handen. we weer, hoor. Ja. Het <laughs> oh ja. was zo gezellig. Ik had, ik had geen pen bij de hand. Dus even... ja, maar wel, aan het begin van de, van de uitzending ging u uw handen vasthouden. Dus een ja. beetje nerveus. bovenlichaam was naar voren. Positieve interesse. Af en toe ook de armen over elkaar. Beetje defensief. En u wees ook met de wijsvinger. En daar staan politici onbekend. Dominant oh. gedrag is dat. Oh. <laughs> en uh, Guido Dierik, uh, handen vasthouden. Ook dus een beetje nerveus in het begin. Hij is veel geknikt aandachtig geluisterd. Um, en op een gegeven moment had u de handen op uw knieën. Dus toen maakte ik me wel een beetje zorgen, want dat staat voor... willen vertrekken. <lacht> dus ik denk dat dat wel valt. We houden hem vast. Ja. Maar ben jij zelf ook bekeken? Heb je jezelf ook uh, gespiegeld? Um, Wat ja. heb je veranderd? Nou, dat je dit boek gelezen hebt, Misha, want daar gaan nou, we <laughs> Ik las dat als vrouwen heel veel aan hun haar zitten ja? en ik zit best wel veel aan mijn haar. Ja? Dat dat ook wel heel uitdagend, als uitdagend kan worden gezien. Uh, dus daar ga ik toch een beetje beter op letten. Ze is heel uitdagend op de redactie, ik nu terug van de regisseur Bas. Dus, <laughs> uh, dat weet je dat in ieder geval, ja, je, bent, je doet het terug goed. Hoe heet het boek het, nog een het keer? Het boek heet Lichaamstaal van uh, Patrick Wesowski en Kasia Wesowski. Uitgaven van duren. Oké, hartstikke goed, Dankjewel. Lichaamstaal. Nou, dat was een korte en hevige les over lichaamstaal. We hebben eigenlijk nog maar één programmapunt... maar ik wil toch, meneer tang nog even naar u. Want u bent tegenwoordig een... inderdaad, ik zei het al, het scheidsvlak tussen publiek domein... en de pensioenwereld. Als we kijken naar de economische ontwikkeling... en naar onze pensioenen. We hadden al heel eventjes over de nieuwe plannen die Wekers nu heeft. Het pensioenakkoord wat gesloten is. Dat heeft u uiteraard, daar heeft ja. u kennis van genomen. Hoe zit, dat, hoe zit dat nou in elkaar? Is dat iets waar we blij mee moeten zijn of is het inderdaad waardeloos, zoals we veel horen? Pff, nou, het ook, pensioen is ook wel tamelijk complex geworden. Ja. Dus dat maakt het al, Je ziet ook de plannen van de politieke jongerenorganisatie eigenlijk om het stelsel te eenvoudig te maken. En ik denk om die reden dat ze ook nog wel uh, dat verhaal nog wel zal resoneren. Want het, het is eenvoudiger. Um, uh, tegelijkertijd we, we zie je wel dat het, huidig, het huidige stelsel mo moet veranderen. En een verandering die gelukkig wel in gang is gezet. Ja, mensen moeten langer leven, werken. We leven langer, dus ja. we gaan ook langer werken. Ja. En, en uh, dat is die verandering. Maar er zijn nog veel meer van de dergelijke verandering nodig om dat stelsel inderdaad weer uh, stevig te maken. Mm. Ja, dat robuust is tegen, tegen schokken. Maar ook weer vertrouwd te maken. Want heel veel mensen hebben het vertrouwen op dit moment niet. Mist u de politiek niet heel erg af en toe? Nou, zo heel overtoe. En, en en meestal niet. Want, en, en, soms denk ik over, en soms denk ik ook wat heerlijk dat, dat, dat ik daar ja. ja? Komt u nooit meer terug? Uh, Als financiën ja. expert? <laughs> je weet nooit hoe het loopt. Heren, we gaan eventjes uh, uh, naar de laatste vraag. Alweer. Want aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn gasten... wat is het opmerkelijkste dat u op uw eerstvolgende werkdag gaat doen? Dat is dus maandag. Wat staat op het programma, Paul Tang? Uh, ik, heb, ik heb een bijpraat afspraak en ik ga in ieder geval naar, uh, naar, naar, naar Natuurmonumenten... om te praten over de Markenwadden. Over de wat? De Markenwadden. is dus een, een prachtig project van Natuurmonumenten. Het ja. is ook een droomproject geworden. En nu is de vraag, hoe ga je van droom naar realisatie? Dit is zo'n vraag allemaal. Vraag. Ja, wat gaat, o, dan, nee. wat gaat De is ecologisch in een slechte, in een slechte staat, uh, ja. staat. En uh, het Natuurbureau heeft een plan bedacht om de meer daar Marken wat van te maken. Daarmee ja. ook de, de natuur te herstellen. Maar dat okay. vraagt ook de inzet van heel veel partijen. En wat en gaat als... u daar dan als consultant doen? Wat, wat, wat is u dan uw betrokkenheid erbij? Nou ja, in dit geval kijken van, goh, wat, zou, wat zijn de baten van het project en welke partijen zou je daarbij kunnen betrekken? En mm -hmm. je, dat is een van de vragen die, die gesteld is en waar ik natuurlijk met veel plezier over meedenk. Dat is leuk, ja. ja. Dat, is, dat kan ik me voorstellen, dat is interessant. Dat had u als politicus nooit gedaan. Nou, dan had je in ieder geval de tijd daar niet voor nee. gehad. En nu heb je ook de tijd om te kijken van, goh, waar, waar, waar liggen je mogelijkheden. Ja. ja, mooi. En Dirk, wat gebeurt er maandag aan opmerkelijks bij ja. u aan de vergadertafel? Heel toevallig, net als de vorige keer dat ik hier was in februari, begin ik met een bezoekje <laughs> aan de rector van de school waar ik in het schoolbestuur zit, ja. om even met een voor te praten. Nee, maar wat echt leuk is, dinsdag heeft het Nederlandse Genootschap van Bedrijfsjuristen, en ik ben ook bedrijfsjurist, mm -hmm. zijn jaarlijkse buitendag bij onze NXP-fabriek in Nijmegen. En dat ga ik maandag voorbereiden en dan gaan we dinsdag een hele leuke dag mee hebben. Goed, zo. hoeveel komen er op u af? Ongeveer honderd. En wat gaan jullie dan doen? Want dat allemaal van die ik ken die mannen, want ik ben zelf ook jurist... maar die droogstoppels die door een, door een technisch bedrijf gaan lopen... die begrijpen dat helemaal niet. Ja, kijk, wat wij gaan doen... <lacht> we gaan niet over juridische dingen praten... Gelukkig maar, maar. maar wat wij gaan doen, we nemen ze mee door, de, door onze fabriek. En die is uh, werkelijk een grote, indrukwekkende fabriek als je die ziet. Mm -hmm. uh, ondanks dat er elektronica uitkomt... is het eigenlijk een, bij wijze van een soort chemische fabriek... die met die grote apparaten die ASML maakt... Uh, het, uiteindelijk chip chips op een plak bakt. Ja, Dat is verschrikkelijk indrukwekkend om te zien. Allemaal in zo'n... Uh, in een cleanroom pak. In een cleanroom pak aan, ja. ja. Dat dan, is met, met onderdruk en stofvrij. En die, al die bedrijfsjuristen die gaan mee naar binnen? In Allemaal mee naar binnen in kleine groepjes. Het zijn van die hele eigenwijze mensen. Tenminste, zo ken ik ze. Ja, maar iedereen wordt heel strak begeleid. <laughs> ik helpt u open. En wat staat er verder van opmerkelijks deze week nog op programma? We, uh, we hebben een reorganisatie achter de rug en we gaan met de ondernemersraad ja. uh, kijken uh, is dat nou goed verlopen? zijn de uitkomsten zoals we gedacht hadden. Heeft de ondernemersraad eraan kunnen bijdragen wat zij hadden gehoopt... en wat kunnen we een volgende keer beter doen? Oké, okay. pakt het een beetje op inmiddels? Het bedrijf pakt het op. Ja, we denken dit uit. kwartaal uh, 9% meer omzet te boeken dan vorig kwartaal. Kijk eens en dat is mooi. Mooi. Nog tenslotte, uh, Boeren Kroon. Gaat het een beetje goed in de consultancywereld? Want... Oh, het wisselt. Uh, maar goed, uiteindelijk... Uh... Ja, de, de, elk bedrijf heeft te maken met, uh, met moeilijke omstandigheden. Ja. En tegelijkertijd is dat ook wel weer het moment om, uh, om veranderingen door te voeren. Dus ja. dat, dat komt altijd goed. En brood op de plak. Ja. Heeft het. u nog wel eens contact met Wouter Bos? Uh, zo heel af en toe. Ja? Maar uh, niet, bij, niet bij de collega's van KPMG, hè? Ja. ja de, de, de, de richt zich ook heel duidelijk op zorg, hè. Ja, mij, die risico dus dat... op zorg, ja. Ja. Dus dat is zijn zorg, zullen we maar zeggen. Heren, hartelijk dank voor het feit dat u hier, hier wilde komen. Guido Dieriken, die is directeur van NXP Nederland. En uh, aan de andere kant hadden we Paul Tang, econoom en consultant bij Boerenkroon Tegenwoordig oud-Kamerlid. En je weet maar nooit waar we nog eens tegen gekomen ja. wat dat betreft. Nou, de lichaamstaal heeft u oh, meegekregen. Ja, ik zat weer met mijn armen ja, over elkaar. Ja, zat altijd oh, met je armen over elkaar. Oeh... Afstand en niet over knieën knieën wrijven. Want nee, nou, het, het toch mijn... even voor de nieuwe nee. <laughs> Zometeen, dames en heren. Dan gaan wij rijden in de tros Autoshow. Uh, we hebben het over Audi. Want we hebben hier de PR-baas van Audi op bezoek. Die vroeger bij Mercedes zat. Uh, okay. En we zijn op pad geweest met de nieuwste Donkervoort. En dat is ook wel mooi. Als je over innovatie praat. Wat kan een Nederlandse autobouwer nou? Eentje die 35 jaar hier in dit land zit. Die kan een hoop. De nieuwe D8 GTO hoort u straks. 382 pk. 2,9 seconden van 0 naar 100, en mijn haar zit nog op mijn hoofd. Dus, wat dat betreft, zometeen lekker doorluisteren bij de Tolso Show. En dit was Tolso's bedrijf. Tot volgende week.